Jelle Visser met het NOS-journaal. Er zijn veel meer leerlingen van HAVO en VVO... zonder diploma overgestapt naar het NBO dan in eerdere jaren. Dat blijkt volgens de kantrouw uit cijfers van de NBO-raad. In dit studiejaar ging het om 6200. Het vorige studiejaar waren het er 4600. Mogelijk heeft het te maken met de coronapandemie. Er zijn nog geen landelijke cijfers over aanmeldingen voor het komend jaar... maar bij ROC Midden-Nederland zet het toegenomen aantal meldingen door... Drie milieuorganisaties beginnen in Frankrijk een rechtszaak tegen de voedselmultinational Danone. Dat bedrijf zou te weinig doen om het gebruik van plastic terug te dringen. Danone is Frans en volgens de Franse wet is elke grote onderneming verplicht om zich in te spannen voor het milieu. Maar dat doet de multinational niet, zeggen de milieuorganisaties.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 Bijna 300 uur na de aardbeving in Turkije zijn nog drie mensen levend onder het puin vandaag gehaald. De drie, onder wie een kind, zijn volgens een persbureau bevrijd uit een ingestort gebouw in de stad Antakia. Ze zaten daar al, al vast sinds de aardbevingen van vorige week maandag. Hoe ze er aan toe zijn is niet duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 45.000. En dan het weer. Het is bewolkt met af en toe een bui of motregen. Het is vandaag een graad of elf. Met name in het noorden kan later vandaag ook de zon nog even doorbreken. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in onze regio door werkzaamheden aan de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer. 8 kilometer met een half uur vertraging en zijn daar rijstroken dicht. Huishoudbeurs uit Beurzenhoek een duidt in het zakje qua files. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunten Nieuwmeer. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam Buitenveldert. 5 kilometer met een half uur oponthoud.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 Zakje klaar, om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het paardje, en pa, die zegt jacht nu verkeer. Mama zegt dat er man en oude zij, ze is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plast het deelt met brede sfeer, haar vader op een Maar potsel roept ze geel: de zee ziet in mijn oog, we gaan naar zand. Oh, Goedemorgen. Goedemiddag is het alweer. Het is alweer twaalf uur geweest. De dag gaat zo snel. Goedemiddag luisteraars. U luistert naar het programma ZFM Oud Zandvoort. En ik ben weer heel gelukkig dat er een bekende Zandvoort er tegenover mij zit. En dat is Maarten Keur. Maarten, van harte welkom. Je hebt behoorlijk je huiswerk gedaan, want je hebt me overvallen met een boekwerk. Nou, niet overvallen, want je hebt het van de week uh, uitgebreid met ons besproken. Van 30 uh, pagina's, en dat gaat over 100 jaar bakkerijkeur. En daar uh, gaan we met elkaar over praten, want wanneer is bakkerijkeur opgericht? Een is opgericht op 31 maart 2013, 1913. Dus dat is bijna 100 jaar geleden. Bijna 100 jaar geleden, ja. ja, ja. En ik vond het wel leuk om er toch... Nou, het is geschiedenis om er aandacht aan te besteden. Het is echt ouds hè. Zeker weten. En jij kan altijd zo smakelijk vertellen trouwens. Je kan een prachtig verhaal. Je hebt al eerder zo'n mooi verhaal over de winkels. Moeten we even... Is dat met geluid of zonder geluid? Nee, het geluid valt weg, geloof ik. Uitvalt nu even terug. Ja, ga maar gewoon door. Of ja. dat kan niet verder. Oké. Okay. Ja, maar dan valt er een stukje interview weg. Maar goed, daar dat hebben we dan pech gehad. Goed, Maarten. Honderd jaar geleden... werd dus de bakkerij gesticht. Door wie werd de bakkerij gesticht? Door mijn vader, Maarten Keur... Het was een zoon van uh, Jopje Draaier en Jaapkeur Bakketje. De bijnaam Bakketje hadden we al de, een generatie daarvoor. Het schijnt tot mijn overgrootvader. Um, ...eind 1800... begin 1800 feitelijk... ...met brood uit Haarlem, Vente in Zandvoort... ...en daar is de naam Bakkertje van ontstaan. Ja, want ik dacht... ...nou, dat is fout, want uh, hij was nog geen bakker. Nee, maar, nee. nee, nee, nee, nee. Dus zo is het gekomen. Mijn grootvader had in principe met de naam Bakkertje niks te maken... Maar zo is, dat zo is die naam gekomen. Ja, precies. Ja. En als ik dan even kijk, dan zie ik daar uh, Keur en ik, ik zie daar Draaier. En je vader is ook uh, getrouwd, want hij is 20 maart 1913. Dus een dag eigenlijk voor de oprichting van de bakkerij, bakkerij is hij getrouwd. Ja. Met? Uh, Willempje Paap, en dat was een dochter van Gerrit van Kieten... En aaltje schaap, als ik het goed heb. Ja, paap en schaap en ja. draaier en keur. Ja. En schaap komt dus... later ook dan weer bij mijn grootmoeder. Een zuster van mijn grootmoeder was weer getrouwd met fok de beer. Dus dat was ook weer schaap. Dus die namen komen regelmatig terug in de familie. Dus, ja, echt een zandverder kan het bijna niet. Nee, het is echt. Uh, alle namen komen kom, voorbij. Kom, ja, ja. Dus als je in jouw uh, genealogie gaat kijken. dan is half zand voor het familievorm. Ja, voor het inderdaad. Goed, maar daar gaan we het verder niet over hebben. We ja. gaan het hebben over de bakkerij. Nou, uh, uh, waarom? Want die bakkerij die werd opgericht in de Diokoniehuisstraat. Ja. Waarom ging je daar zitten? Want toen ik met Pieter het interview had over de firma Brokmeijer. Nou, 1902, dat, uh, of 1900, ja. dat uh, zaak daar uh, in de Altenstraat in de middle of nowhere. Toen was er helemaal niks. Nee, nee er, was de, ja, er stonden daar wat oude vissershuisjes. Hè? En rond 1900 is de Hommerstraat en zo, de Lamistraat en dergelijke gesticht. Dus er wonen veel uh, grote gezinnen. Ja, en dat was waarschijnlijk wel gebrek aan een bakker daar in die, in die buurt. En even vader heeft dat waarschijnlijk heel goed opgepakt. Want ja, er werd veel brood gegeten in die tijd. Ja. Dus hij zag er echt wat. En ook werd natuurlijk toen uitgebreid, ook Statenstraat werd gebouwd. Eh, twintig jaar later kwam het hele Groene Hart van Zandvoort. Dus hij zat toch op, in een uitbreidingsgebied. Uh, ja, precies. Ja. Heeft hij het pand laten bouwen? Hij heeft het pand laten bouwen door zijn halfbroer, Jaap Luter. Dat was een aannemer. En die heeft dat gebouwd in 19... Nou ja, 10 zijn ze een beetje begonf. En het kostte toen van bouwen 3000 gulden. Allemaal. Dat is niet voor te stellen. Nee. Nee. Nee. En een paar jaar later zette die een grote schuur erachter. Die kostte al 5000 gulden. En die was nog gebouwd van sloophout van een oude kerk uit Haarlem. En dat was toen alweer stukken duurder. Ja, zo gaat dat. Hè? Ja. Dus dat was de reden waarom ze op dat moment punt, daar ja, uh, ja, dat, ja. dat punt begonnen. Ja, en hij kon helemaal mooi nieuw bouwen daar natuurlijk. Hè? Want in de haltestraat ja, er waren allemaal al bestaande pandjes. En er zaten ook al vrij veel bakkers in de haltestraat Op dat, en, dat moment al? Ja, dus dat Schippers zat er. Kuneman zat er al. En dan had je ook nog um, een Joodse bakker te zitten. En Thomas zat er al jaren natuurlijk. Nee, ja, die was banketbakker. Dat was banketbakker, ja. Ja, ja dat was weer heel anders volk was dat. Ja, ja. Ze ja zeker. Van grote maquetbakkers was water en vuur altijd. Ik las uh, in het stuk wat jij uh, geschreven hebt... dat er uh, dus uh, grote gezinnen waren... dat er veel vloerbrood gegeten ja, werd. Ja, allemaal van die vloertjes gegeten. Wat, wat, wat ja. moet ik me daarbij voorstellen? Dat zijn uh, van die lange broodjes, uh, zo hoog ongeveer. Een, een, centimeter, een 10, cent -10. Tien centimeter hoog. Ja, en dat uh, werd altijd op de vloer van de oven gebakken. Oh, dus niet in, uh, in een vorm? Nee, niet in een vorm. Nee, nee dat, is meer, ja, dat kwam ook toen al een beetje op, hoor. dat de vormen gebruikt werden. Maar veel vloerbrood werd er in ieder geval gehad. Mensen gingen met armen, brood gingen ze, ze weg en dergelijke. En ja. wat ik las, uh, want je hebt nog uh, oude rekeningen of oude zakenoverzichten van 1920. Dan zijn we al wel een, uh, een klein eentje verder. Maar dat er dan uh, in juli... Want er was natuurlijk ja, het badseizoen. Het seizoen, ja. Werd er ook verhuurd dan in die... Werd ook in die ja, in die huizen werd verhuurd ook. Het is dus onvoorstelbaar. In de Homersstraat want ze met vier, vijf kinderen. En er werd nog verhuurd ook. Dus er was heel veel brood nodig. Er ja. werden er 7540 witte broden. Ja. En maar 330 krop. Krop, ja. Wit brood werd er veel meer gegeten. Vroeger werd ook hoofdzakelijk gemaakt. van wit en krop, dat zat altijd in een blik. In een pan werd dat gebakken. Dus, uh, en dat was uh, niet wat je nu tegenwoordig hebt volkoren... maar dat was half wit, half bruin. Ja, half wit, half volkoren was dat zie je hoe in de loop der jaren... nou ja, we zijn natuurlijk alweer bijna 100 jaar verder... Ja. maar hoe toch de eetgewoonten veranderd zijn, hè? Ja, het is het hè? veranderd, ja. Want nu uh, is het heel erg in om bruin brood te eten... Ja. of volkoren ja. brood of boerenbruin uh, uh, bruin... en weet ik niet ja, wat er ja, allemaal is. is. Het is te gek om op te noemen wat je allemaal krijgt. Ik weet ook niet meer hoe het allemaal heet vandaag aan de dag, hoor. Maar het assortiment wat jullie op dat moment bakten in de winkel... was natuurlijk vrij beperkt. Oh. Het was beperkt, want ik geloof dat door de week... geen eens kleine broodjes gebakken werden... werden hoofdstadelijk staat. Dus werden er echt echt kadetjes. Hè, die vier aan elkaar. En dat ging ook op de vloer van de oven. En krentenbollen. En krentenbollen. Ja. En dan uh, hadden ze altijd een mandje krentenbollen staan. Die werden dan aan de kinderen meegegeven. Dat noemen ze weggevertjes. En wij mochten er niet. Wij vonden ze hartstikke lekker. Maar we mochten er niet van eten. Want die waren voor de klanten. Ja. Nee, zo gaat dat hè. Ja. Goed. Uh, ik zie hier de, de, uh, dat je geschreven hebt dat jullie drie bezorgwijken hadden. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Had je daar een vergunning voor nodig? Of hoe was dat geregeld? Nee, nee dat, uh, je kon zo bij wijze van spreken een handkar pakken... en, en uh, proberen klanten met elkaar te krijgen in een wijk gaan lopen. Wel had mijn vader nog één kar, een handkar... en er zat uh, met, uh, met een vergunning voor een hond eronder. Daar moest je wel vergunning voor hebben. Ja, dat was een rondekar. En daar moest je vergunning voor hebben. Ja. Dus jullie hadden drie bezorgwijken. Ja. Uh, met de handcar, ja, de handcar en met, uh, en bakfiets. met die bakfiets. Ja. Ja, en, ik begrijp uh, dus dat het goed ging met de zaak. Ga eens even verder uh, in de geschiedenis. Maar we gaan eerst even, voordat jij verder gaat, uh, naar een muziekje luisteren. Uh -huh. Ik heb een zwak dameseren voor het fotograferen.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 tredje, formaat, kabinet bezorg me die pret bezorg me die pret die hang ik uit prinschap dan boven mijn bed Maar ik van u een foto ik zoek een stel jonge mensen die geven willen wat zou ik maar aardiger wensen dan dat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 Een de kapsel, zie ik al, nee zo graag. Doet mij aan mensen denken, zonder veel valse schijn. U weet misschien zelf niet hoe op dat staat, dat weefsel van goud met een zilveren draad. Het is juist deze kleur die karakter verraadt, mag ik van u een foto. Nou, ik denk, dat wordt zoiets van, mag ik van u een broodje? Maar ja, het was een foto in dit nee, geval. Ja, het ja. is muziek uit 1937 van Lou Bendy. Ja, en de tekst had je al geraden. Mag, ja, ik, van u een mag ik van u een foto? Ja, dat liedje, dat kende ik nog wel. Nou, Pieter zat hier net aan tafel. Uh, goedemiddag, luisteraars. Uh, welkom terug in het programma ZFM Oud-Zandvoort... waar we spreken met Maarten Keur... wiens vader de oprichter was van Bakkerij Keur op 21 maart 1913. En we hadden het over dat er drie bezorgwijken waren... waarvan nog één met een kar met een hond eronder. En die wijken... die waren over het dorp verdeeld. Dus je kan niet zeggen... het was daar of nee, daar. Nee, het staat door het hele dorp verspreid. Ja, het Brederode, verloren, Brede Rode, Boulevard. Overal... overal oh, en, over een dorp kwam, kwam je veilig, ja. ja. En ook een ander kon op de boulevard komen. Ja, je kwam elkaar regelmatig tegen. Je had onder dat je samen twee een klant had en ja, die klant wilde dat nooit weten natuurlijk. En dan kwam je toevallig een keertje gelijk te schaamden die klant zich dood, tot er twee bakkers aan de deur kwamen. Dat ja. was ook altijd wel leuk veilig hoor. Ja, precies. Ja. Hoe ging het verder? Want 1913 werd een pand gebouwd, speciaal voor de bakkerij. Ja. En... Het was uh, met een huiskamer of sliep nou jullie ja, ook was een, achter? Nee, er was, een heel, er was een mooi woonhuis bij. Groot, twee grote kamers met keuken achter de winkel en een hele brede gang. En boven waren er vijf slaapkamers met later een badkamer. Nou ja, mijn vader was de tijd ver vooruit, want in 1920 bouwde hij een hele grote schuur erachter... met een meelzolder erboven. En eerst was de meelzolder boven de bakkerij. En die heb je toen verplaatst naar achter. En toen heeft hij daar een badkamer van gemaakt... Dus het was een prachtig groot huis waar we woonden. In 1920 hadden jullie oh ja, al een badkamer. badkamer. Ja, maar ja, daar kan ik ook nog wel een leuke anekdote van vertellen. <laughs> dus er zat in de bakkerij stonden prachtige gasgijzer. Maar mijn vader was penningmeester van ZVV Zandvoort vroeger. En toen hadden ze een nieuw clubhuis gebouwd op de Vondelaan. En toen was er geen geld meer. De douches waren er wel, maar er was geen geld meer voor een gijzer... Toen zegt hij tegen Willem Weber, onze buurman... Hij zegt, jullie moet die gezen even weghalen. En uh, die moet je even plaatsen in het clubhuis. Die, hebben, die jongens hebben warm water, want dit kan niet zo. En, en jullie hadden dus en, dan koud water? Wij hadden koud water, maar hij zegt... Die jongens van mij zouden wel een emmertje water uit de oven naar boven. Want de oven gaf natuurlijk genoeg warm water weer. En er stond een groot reservoir op die oven. En dat moest altijd volgepompt worden. En dan kwam Nederlandse lik, Nederlandse Weber, een melkboer... Die mochten een gratis bus met water hebben... En die moest wel die tank vol pompen dan. Dus er werd achteruit een pomp. En er werd door de grond het water gepompt. Dus dan gewoon een handpomp. Een handpomp, ja. En dat was ook zo. Op zaterdag kwamen ze de huisvrouwtjes uit de buurt. Voor twee of drie cent nee, maar heet water halen. Ja, dat, dat, heb ik, dat zou ik nooit nee, geweten hebben. Ja, ja, dat, dat er Zoiets extra's dan, aan een... En dan liepen die dametjes allemaal in het zwart natuurlijk. Ja, maar deden die rotbakkers... dan strooiden ze lekker een handje meel over die bank heen... en dan gingen ze witte deur uit ze wat? hoor. Ja, dus 1920, schuur met meelzolder. Ja. Nou, ik had het net al uh, over wat er dan in 1920... want dan had jij ouwe... Uh, folders van of uit de grootboeken ja. of wat dan ook verkocht werd. Ja. En dan zie je ook het verschil tussen de zomer en de winter. winter ja. Zomer 7500 broden. Ja. Of bijna 8000 uh, met ja. het bruin erbij. En zwinters uh, nog geen vijf. Ja. Dus uh, ja. nee, dat was, was een groot een verschil. Ja. Ja. Ja. Hadden jullie dan ook extra bakkerszomen in dienst? Ja, ze hadden zomers wel extra bakkers. En uh, die waren enkel hoofdzakelijk voor de zomer werden die, die dan ingehuurd. Ja, en soms kwamen die van buiten af en die bleven de, moesten slapen op de mailzolder, weet je wel. Ja. ja, nou ja, zo ging dat. Want in de bakkerij in de kerkstraat, in de koningsbakkerij, dat was een, ook een hele grote bakkerij, maar er was boven een zolder. En daar sliep het personeel wat van buiten af kwam. Ja, ja, je hm. moest toch ook een plek hebben. Ja. Jouw vader was dus getrouwd met Willempje Paap. En die is eigenlijk heel jong. Na 13 jong jaar huwelijk ja. uh, overleden. Ja. Hadden ze kinderen? Nee, ze hadden geen kinderen. Nee, hadden geen nee, kinderen. Nee, nee. Toen is jouw vader hertrouwd. Ja. Met Maartje Molenaar. Ja. Die al in het gezin... Uh, of bij jouw ja, oma mijn werkte. Mijn moeder was al van 1918 nee, 19, geloof ik. Werkte ze bij mijn vader. Want... Uh, uh, uh, uh, uh, haar vader was op zee gebleven. En ja, mijn oma bleef met vijf kinderen achter. En er was natuurlijk geen geld. Nee. Uh, en wat er binnenkwam, dat was ook de moeite niet. En toen had tante Wimpy zei wel altijd... de eerste vrouw van mijn vader, gezegd... nou meid, kom jij maar bij ons werken. Dus mijn moeder is op 16-jarige leeftijd al in huis gekomen. Ja, en het was altijd tante Wimpy, Maar voor ook de zusters van mijn moeder was het tante Wimpy. Dus het is altijd al een beetje familieband geweest. En toen kwam tante Wimpy dan in 1926 te overlijden... En toen heb ze aan mijn moeder gevraagd van Maartje, wil je Maart nooit in de steek laten? Nou, dat heeft ze ook nooit gedaan, want ze zijn ook nog weer uh, 29 jaar getrouwd geweest. Een jaar later zijn ze getrouwd. Al een half jaar, anderhalf jaar later zijn ze getrouwd, 1927. Ja. En toen hebben ze samen wel kinderen gehad. Samen hebben ze toen nog vier kinderen gehad, waarvan ik de derde was. Ja. En de eerste was Piet. Piet, ja. En toen Jaap. En toen kwam ik. En vier jaar later kwam mijn zuster, Jannie. Jannie. Ja. Ja, en we hebben wat dat er gehad, hebben we... Nou, mijn vader was al oud en ik hoor dikwijls van kinderen, van zakenmensen... We hadden nooit meer aan onze ouders. Nou, we hebben echt fantastische ouders gehad. Mijn moeder ging door de week vaak met ons naar het wandelpark. En mijn vader elke zondag was er naar de waterleidingduinen. Zo. Ja, want, uh, en dan wilden wij graag naar het strand, want het was bloedheet. Maar nee, we moesten naar de waterleidingduinen. En dan mochten we om een uur of zes nog even naar het strand toe. <lacht> ja. en, en waarom was, was, daar, was dat zijn liefde voor de natuur? Zijn liefde voor de natuur, ja. Hij had uh, voordoor al een jaarkaart voor de waterleidingduinen. Ja. Via de firma Brokmeijen, hè? Nee, dat was het wandelpark. Oh, dat was het wandelpark. wandelpark ja, dat ja. is waar. Sorry. Ja, daar heb twee ik ook nog wel rolletjes gehaald bij de firma Brokmeijer. Voor, uh, voor die trommel die bol op zijn heup had hangen. Ja, ja, precies. Nou, we gaan even verder. We zijn bij 1920. En. Uh, nou, hoe gaat het verder met de zaak? Nou, de zaak die liep goed en dat is tot 1933 is het werk allemaal een beetje nou, voorspoedig gegaan. En toen kwam de klat er een beetje in. Maar er was ook al uh, een filiaal gesteld. Oh ja, dat is ondertussen ook nog gebeurd. In, rond 1930 uh, heeft mijn vader eerst een filiaal gehad op de kerkstraat van de Koningsbakkerij. Maar het was crisis en... Dat liep toch niet zo goed. En toen zijn ze, mijn vader had nog een puntje in de Tramstraat, nummer 13. Daar hebben ze toen een winkel van gemaakt. En er was de banketbakker was achter bij ons in die grote schuur. En de tramstraat, is dat een pand wat je nu nog kan aanwijzen? Jawel, ja. dat is het pand waar die uh, nu laat die outfit van die, kleding, van die motorkleding in zat. Nummer 13. Oké, okay, nee, ja. maar dat is even voor de luisteraars ja, nu. Ja, ja, dat ja, ze even een ja. beetje we idee hebben wat, van ja. uh, waar moet ik dat me voorstellen. Zo, ja. Dus naast uh, en, de kapper. Ja, en er is Borstman is daar. Ze is het baas geweest. Dat we, die was getrouwd met de zuster van mijn moeder, met tante Kor. En Ome Barend is jaren zetbaas geweest in de Kerkstaat en ook in de Tramstaat... tot en met 1935 of 1936. 30. En toen heeft mijn vader het hele spul aan Ome Barend verkocht. En die is toen zelf verder gegaan in de Kerkstaat... onder de naam van banketbakkerij Bosman. En dat heeft hij tot begin 1970 gedaan... Precies, nou dat kennen we. De meeste ja, ja. luisteraars denk ik die dat nog wel weten. Trouwens luisteraars, als u een vraag aan Maarten heeft of u heeft een opmerking over dit programma of een aanvulling. Dan kunt u ons bellen 023 57 30393. Ik herhaal het even. 57 30393 nou, het Bosman heb je alweer de familie Bosman. Uh, ja. En hij was dus getrouwd met een molenaar. Met de zuster van mijn moeder, ja. Tante Corrie Molenaar. Tante Cor, ja. ja. Zo zie je maar weer ja. de volgende familie. Ja. Dat uh, filiaal, dat heeft dus tot 1970... nou, daar heb ik vroeger ook... Uh, ja, wel dingen Behaald, gehaald. De Kerkstraat ja, natuurlijk, was natuurlijk ja. een mooi uh, punt. Ja, ik geloof al... zelfs dat Pieter... Ja, als, Pieter als, als heeft, jongen, jongen daar ja, gewerkt ja, ik heeft. Ja, dat, dat weet ik nog wel. Ja. En dan zeiden ze... jongen, ja. je mag net zoveel tompoes uh, nee, eten als je, eten je, wil. als je ja, wilt. Ja. Nou, de eerste dag doe je dat. De ja. tweede dag kan je geen tompoes nee, nee, meer nee. zien. Nee, daar was Bosman Heel uh, goed in. Want hij zei, als ik ze het niet geef... dan pakken ze het. Zei, of ze laten wat vallen... En eten het op. Dus ze mochten voor mensen wel eten als ze wilden. En dat heb ik altijd gedaan ook. We werden natuurlijk later op de traat. Plein zoveel bonbons. En die meiden vonden dat allemaal heerlijk. Die bonbons. Nou ja, eet je maar een keer ziek. Na twee dagen doen ze het niet meer hoor. Wel nee, zo nee. is het. We gaan even naar de muziek. Uh... Vroeger ging alles even kalm en bedaard. Wagen en paard, matige vaart. Of in de trekschuit bij een pijpje tabak zat men op zijn gemak. Het ging maar niet fijn, zo aan de lijn kwam je netjes waar je moest zijn. Nu komt het leven als een stormwind geraas en heeft men altijd maar weer haast. Hij hey de witska vooruit geef gas, het aardige treuzel komt niet meer te pas. Geen afstand is vandaag een hindernis, als maar benzine in het tank is. Heidewitska vooruit geeft gas, dat oude getreuzel komt niet meer te pas. Toen deed men alles meer met kalm overleg, ook op den weg.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 Nou luisteraars, weer terug in de uitzending. Jan Kool, want ik had helemaal vergeten te noemen dat jij de techniek doet vandaag. Wat heb je weer voor moois voor ons uitgezocht? Uh, dit was weer Willy Derby. Weer in 1937. Ja, maar daarnet was het Lou Bendy. Oh nee, ja, sorry. Dit is Willy Derby. Ja. Met Heide Witska. Vooruit geef gas. Da. Kijk, dat hoort in zo'n oud programma. Al, ja, nou zeker. En dat is ook de tijd van Maarten. En op het gas komen we ook nog. <laughs> <laughs> ja, zo is het. Want okay. wanneer ben je eigenlijk geboren, Maarten? In 1933. 5 februari 1933. Dus je bent net, heb je een hele mooie leeftijd. Heb een uh, hele mooie leeftijd bereikt, ja. Oeh. Ja. Ja. Nou, nog gefeliciteerd ja, namens, zoals alle. Hè. Ja. We waren, uh, ja, eigenlijk... En ook heel uh, leuk. Ik, uh, ze hadden een uitnodiging verstuurd, mijn dochter. En dan hadden ze opgezet een kleine bijdrage voor een fiets. En het leuke was, de hele hoop ze zo... God, moet jij nog een nieuwe fiets? Een ander neemt een kleine bijdrage voor een... Uh Later. Die mag je voorlopig in de kast laten staan hoor. Nou, als ik jou zo zie. En dat is deze fiets waar je nu op nee, aankwam. Deze, deze mag je inruilen. Oh, ja. Die mag je inruilen. Maar ja. ook met, uh, met ondersteuning, ondersteuning. Ja, ja nou uh, groot gelijk. Daar heb je nou de leeftijd voor. Ja. We waren eigenlijk uh, dat uh, Onbarend en Tante Cor de zaken overnamen, het ja. filiaal. He, dat uh, 1936 tot 1970. Maar dan maken we een te grote stap. Ja. Want 1936, nou dat is al de aanloop naar de oorlog. Hoe ja. is het jullie? in de oorlog uh, gegaan met de zaak? Nou, in de oorlog is het uh, in zoverre niet goed. Het werd steeds minder. Mijn vader vertikte het om één broodje voor de Duitsers te bakken. En die kreeg al begin 42 geen uh, toewijzing meer voor kolen. Toen hebben we een jaar bij de balk ingebakken. De balk dan, zat op de hoge, de hoge weg? weg ja? Ja. ja, en toen moesten wij in uh, eind 42 een oude pekelen. En daar heb je al uh, uitgebreid over oh, gepraat. Het, maar vertel oh, nog wat. maar even heel in het kort. Want wat deed je vader daar dan? Mijn vader deed daar... Uh, hij had daar een uh, uitzendbedrijf van Roggebrood... wat hij verstuurde hier naar het westen. <lacht> ja. Hij was zijn tijd ver vooruit, in wijze van spreken. Ja, tegenwoordig ja. zou je nou, zeggen hier was het via natuurlijk... het web bestellen. Ja, ja maar dat kon toen nog niet, maar hij deed het wel. Ja, uh, dat was... <lacht> Nou, hier was natuurlijk vreselijk veel hongersnood. En wij hadden nou ja, toch echt wel overvloed daar in Groningen. En mijn vader haalde dan rogge bij de boer. En dan liet hij bij de bakker roggebrood bakken. En dat verzende hij dan naar mijn oma in heemsteden. En nou, er was er wel eens mensen die daar kwamen en zeiden... God, kan je niet in je schoon zo vragen of u van mij een roggebroodje stuurt? Ja, natuurlijk. Dus zo is en hij bleef toch in het brood. En wat hij ook deed, was bij een bakker af en toe inbakken, even helpen, weet je wel... Maar echt gewerkt heeft mijn vader dan niet. Nee. Maar hij was wel uh, altijd bezig. De boer op. Ja. En toen kwamen we in 1945 terug. 1 juli 1945 zijn we teruggekomen uit Oude Pekela. En toen had de man stond met helemaal niks. Na zoveel jaar, dat hij de bakkerij gehad had. Hij kon na 32 jaar weer helemaal opnieuw beginnen. Want? Nou ja... Uh, de bakkerij was uh, drie jaar dicht geweest, de oven was verzakt en er was geen geld voor. Tenminste, er waren geen grondstof ook om die oven te repareren. Dus toen hebben we nog weer twee jaar bij Verstavre ingebakken. En dat was gewoon geweldig, want Verstavre was een fantastische man. Ja, en dat A, oude, was weer op de Zeestraat? Dat was op de Zeestraat, ja, ja. En de oude Heng is helaas veel te jong overleden. En, maar dat was echt een hele steun voor mijn vader, feitelijk weer. Want de man moest toch eens eentje na 32 jaar helemaal opnieuw beginnen. En als je zegt opnieuw beginnen... de inventaris, was die ook gesloopt? Nou nee, de inventaris was allemaal weg, uh, opgeslagen geweest in lissen. Dus we hadden dat gaat wel Marcel en het huis zag er ook nog vrij redelijk goed uit... want onze buren van Weber, die loodgier, die mocht blijven. Dus die hebben wel dat er gehad. Goed een oogje in het zeil gehouden zelfs. De wagens stonden allemaal nog netjes in de schuur. Nou, en er was hout gebrek, Dus alles werd opgestookt verder. Ja. Dus wat dat er gehad hebben we wel geluk gehad. Maar ja, voor zo'n man is het natuurlijk... Oh ja, hij was geloof 57 was je al toen. Nou, toen kon hij opnieuw beginnen met vier studerende kinderen. Dus het was een hele zware taak verder. Ja. En wat moet ik me voorstellen bij inbakken? Uh, nou, ging, uh, uh, deed hij daar van, alles? Of hij, werd hij, er, er, hij ging er ook heen, morgens om uh, vijf uur. En dan bakte hij daar met Verstavre samen. En hij had zoveel brood en die werd gelijk gebakken met het brood van Verstavre. Maar ja. hij maakte het klaar in de diaconie Of hij nee, maakte alles, het ook ging, tegen? Nee, uh, niks, of, Alles of, werd daar bij Verstaveren gemaakt. En, maar hij ja, moest wel zijn eigen grondstoffen meenemen? Nee, ook niet. Het, uh, hij betaalde een bepaalde prijs voor het brood bij Verstaveren. En of er ook dan nog iets voor arbeid afging. Ik weet het niet hoe dat gered. Nee, maar even voor de luisteraars en ook voor mezelf. Want ik heb dat in jouw verhaal wel gelezen, ja. hè, twee keer. En dan ging hij bij Balk inbakken en dan ging hij bij Van Staven ja. inbakken. Nee, maar dan, nee, dan ging hij dan met uh, nee, broodjes ja, onder zijn arm daar naartoe. Nee, Van Staven kocht alles in en mijn vader die nam zoveel brood af. En hij kwam er wel voor bakken. Dus of dat op een of andere manier kon gebeuren. Ja, maar goed. Dat, dat, we... dat weet ik allemaal niet nee, meer. Nee, maar het is nee. dus echt... Uh, van, van ja. Bij Van Staveren werd alles Gemakken, gedaan. Ja. En die ja. zorgde voor de grondstoffen. Ja. En dan kon hij met uh, de afgebakken broden... Uh, kant-en-klare Juist, broden naar de huis. zaak. Ja. En dan ja. stond jouw moeder in de zaak. Mijn moeder stond in de winkel, ja. ja. ja. En, en dan had je alleen nog brood. Uh, of of broodjes. Alleen, we hadden alleen brood. En zoals met Sinterklaas werd een speculaas gebakken. En met kerst werden ze kerstansjes gebakken. Maar voor de rest van het jaar werd er geen koekje niks gebakken. Nee, hey, want dat is echt banketbakken. En, ja. en wat mijn vader wel zelf bakte was beschuit. Ja, dat las ik Dat ergens. was een hobby. Dat was va mijn vaders grootste hobby was ja En als wij dan door de bakkerij heen liepen, want we de winkel was voor en hadden een grote gang en dan kwam je in de bakkerij. En als er dan een deur open lieten staan, dan was ze, doe het, moet ik die deur dicht, want mijn beschuit staat te reizen. Want <laughs> als dat gaat kosten, dan is het niet goed meer, weet je wel. Ja. Nee, want het is natuurlijk een heel luchtig iets, hè? Ja, heel luchtig. En dan ja. krijg je beschuitbollen en die Juist. moet je doormidden snijden en dan worden ze en, uh, nog een keer gebakken. Dan worden ze nog een keer gebakken, ja. Ja, ik ja. ben een keer in een beschuitmuseum ergens geweest. Bij ja, een bolletje misschien. Ja, dat zou best wel. Ja, ja, ja. En dan zag nou, je ook zo'n machine. We toch over een bolletje hebben. Een bolletje kon mijn vader had hij het liefst af laten branden. <laughs> Want uh, zijn hobby is helemaal naar de knoppen gegaan doordat het bolletje kwam. Een bolletje begon met een rolletje beschuit en dan kreeg je zoveel punten. En dan kon je weer een plastic bakje krijgen of een beschuitbus. Nou, iedereen ging natuurlijk op een gegeven moment die dingen sparen. En de beschuit van de bakken zelf werd bijna niet meer verkocht. Nee. Nee, bolletje kon je nooit een goed woord over zeggen. Nee, maar dat is natuurlijk met heel veel dingen, dingen dat ja. fa uh, fabrieksbroden. Ja. Hè, want dat is ook, ook een, natuurlijk ja. een hele tijd uh, ja. geweest. En ja. de mensen zijn denk ik wat meer teruggegaan naar ja, de warme bakker. Ja. Maar op een gegeven moment al, al die reclames van. van, van uh, nou ja, dat was met formatie. kwam met drie, vier centen goedkope brood kwam je naar zand naartoe. Uh, en ja, dat kostte toch klanten? Ja. Maar we hebben de bakkers met 350 bakkers in Nederland hebben daar een fonds voor opgericht, gericht. Dat ze die bakkers die er last van hadden, konden ondersteunen. En hetgeen wat ze tekort kwamen bij konden passen. Dus dat was ook een heel mooi iets. Ja. Maar goed, uh, het is na de oorlog 1 augustus weer begonnen. Met een handkar, zie je. Ja, hier, met de handkar gingen we dorp in. Ja. En toen hadden we de gisteren. Ging eerst, je ook al mee? Ik, ging met, ik ben vanaf de eerste dag toen mijn vader weer naar de oorlog begonnen is, heb ik hem verder geholpen. Dan was je twaalf? Ik was twaalf jaar, ja. ja. Dat was niet duurzaam. Nee. Hoe bedoel je met duurzaam? Nou, duurzaam, je mag geen kinderarbeid zijn. Oh, op z'n manier? Ja, ja. Nee, natuurlijk niet. Maar, maar ja, ik... ik moest ook al vanaf dat ik tien, elf was, de flessen in de winkel, lekker flessen opruimen de, ja. en s'avonds na sluitingstijd aanvullen. Nou, ik heb het nooit als... Ik geloof, zeven ja, ja, dat... 7 jaar was het op zondag uh, een mandje broodjes naar Noach moest brengen in de kerkstad. Ja. He, dus je, je, je hielp al jaren verder in de zaak. En ja, maar eigenlijk dat je dus effectief. Maar je zat nog op school. Ik zat nog op school. Ik heb toen nog drie of vier op school gezeten. Hier in Zandvoort? Uh, nee, op de. de Boris Hogeschool in Heemstede. Ja. En. Uh, maar ik. Ik hielp mijn vader zoveel, maar soms voordat ik naar school ging stond ik al in de bakkerij te helpen. En dan was het hardlopen naar school. En als het we weg kon, dan ging ik gauw weg van school. Ja. Ik heb vaak gespijbeld. Dan moesten we gaan zwemmen in Groenendaal. Dan ging ik mijn vader helpen. Dan kon ik het brood, de rest van het brood En dan kon hij als hobby beginnen op uit gaan bakken, weet je wel. Zulke dingen. En we moesten ook zaterdag naar school. En dan ging ik altijd eerst helpen in de bakkerij. En dan hardlopen naar school. En dan, Lopen? Nou, uh, op, met, de op de fiets? Op de fiets of met de tram. En dan... Uh, bij het speelgedier om tien uur ging ik naar huis. En dan ging ik. de uh, vader begon dan al met de wijken. En dan ging ik de wijk afmaken, weet je. Dus je hebt echt je hele leven. Ik voor ik zover je weet. Ik heb twaalfde verder kinderbakkerij rondgezworven. Echt vijftig ja. jaar. Ja. En dan, uh, ik, ik las in het stuk dat je de school eigenlijk maar een noodzakelijk kwaad vond. Ik vond het een noodzakelijk kwaad, ja. ja, ja dus ja. hoe heb je dat opgelost? Uh, nou, ik heb wel geprobeerd er wat van te maken. Maar toen zei mijn moeder op een keer tegen mij... En mijn nichtje, die uh, bleef zitten en die mocht van school af. Toen zegt mijn moeder tegen mij... Als jij blijft zitten volgend jaar, moet je van school af. Ja, ja, dus hey, dan, hey, dat is ideaal. Ja. Hè? Dus promp bleef ik zitten dat jaar. <coughs> nou, en ik van school af. En vanaf die tijd heb ik verder mijn vader eh, volledig geholpen. En, nou, ik heb er geen spijt van tot op heden. Dan gaan we even naar een muziekje. Want het is een mooi punt om weer F over jouw F carrière in de bakkerij F verder F ja. te gaan. ja.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 Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan? Oh, Jan, wat doe je me een plezier met dit liedje? Dat brengt ja. hele mooie herinneringen bij me boven. En dat was natuurlijk uh, Wim Sonneveld met Het Dorp. Hè? Ja, ja, dankjewel. Heel, hele mooie muziek. Ja, we zitten ook in een heel mooi programma, luisteraars. Euh, naar ZFM Oud-Zandvoort. We praten met Maarten Keur. En we zijn eigenlijk aangekomen. Op het punt dat Maarten. Ja, eigenlijk van bleef, school afgaat. Bleef in school. <laughs> hij bleef zitten. Hij bleef zitten. En gelukkig van school af mocht. En hij mocht gelukkig van school af. Toen was je een jaar of vijftien. was ik vijftien, uh, ja, zestien jaar. Ja. Ja. Nou, gelukkig uh, wil ik het ook niet zeggen. Maar ik vond het wel goed zo. Ja. Ja. En toen heb ik van dat af. Heb ik mijn vader altijd geholpen? En uh, nou ja, met en Hoe heb je het Bakkersvak dan geleerd in de praktijk? Ja, met mijn vader, in de praktijk. Ja. Heb je er ook nog cursus of scholing? Of... Nou, ik moest natuurlijk je vakdiploma halen. En dat heb ik weer gedaan. Dat ik in militaire dienst zat. Oh. In Amsterdam. En dan kreeg je vrij van dienst als je uh, wat ging leren of zo. Nou, dus dat heb ik mooi waargenomen. Heb ik vakdiploma gehad. Want uh, uh, je moest helaas toch in militaire ik dienst? ik moest helaas in militaire dienst. Ondanks dat wat mijn vader toen al. 61 jaar. Nee, hij was toen al 65 geloof ik toen ik in militaire dienst moest. Ja, was hij was al 65 jaar. En wat we ook probeerden, we konden geen vrij van dienst krijgen. En ja, er was natuurlijk geen geld voor personeel. Dus mijn vader heeft toen op zijn 65-jarige leeftijd nog weer in zijn eentje in de bakkerij gestaan. En dat was een hele zware tijd is dat geweest. Want ja. hoe lang moest je vroeger in dienst? Anderhalf jaar. Anderhalf jaar. Anderhalve Anderhalve jaar. jaar. En dan heb ik wel geprobeerd zoveel mogelijk vrij van dienst te krijgen. En dat is me ook aardig gelukt, want ze hadden toen ik samen in de militaire dienst. <laughs> je schrijft ergens, ik was de slechtste soldaat die ze ooit gehad had hebben. Hè? Juist, ja. <laughs> dat ben ik ook geweest, ook want ik schoot op de schietschijf van mijn buurman. En als die suzant linksom zei dan had ik echt uh, soms denk, ik zal ik nou eens een keer omdraaien in plaats van links. Maar dan kreeg je een aantekening, dus die moest ik ook weer niet hebben. Nee nee, nee, nee, nee. Maar ik heb toen wel geprobeerd zoveel mogelijk vrij van dienst te krijgen. En het uh, mooie was... Uh, je hebt eerst de recruitentijd. toen die voorbij was, kwam ik in Amsterdam in de keuken terecht. En dan werkte je van vijf tot één... En dan was je vrij tot de volgende dag. één uur of vijf uur. En ja, dan mocht je niet van de kazerne af. Pas om vijf uur s'avonds. En uh, toen had ik uh, de Marsel tot een zandvoerder. Die gaf rijles aan soldaten... En nou, daar raak je toch mee in gesprek dan, natuurlijk. Hè. En ik zei, joh, ik zit ermee, ik moet middags om één uur wil ik graag weg. Maar ik kan niet weg, want ik kan de poort niet uit. En joh, dan ga je toch gewoon tussen die soldaten zitten. En ik steek je lekker op het centraal station af. Dus ik had Marcel, tot ik om een uur weg kon. En dan kon ik mijn vader weer helpen in de bakkerij. Jongen, jonge, ja. jonge, jonge, jonge. Ja. Je hebt toch altijd maar alleen maar aan die bakkerij gedacht. Hè? Ergens wel, Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nou, maar ik heb er geen spijt van dat ik dat allemaal gedaan heb. hoor. Want... Nou nee, en je bakt nog steeds. Want, <gül> we, nog want uh, luisteraars, uh, luistert u even. Hij kwam met een heerlijke trommel eigen gebakken koekjes weer opzetten. Ja. En toen we het programma gingen voorbespreken... dan bracht hij weer een heerlijke cake mee. <gül> je kan het eigenlijk niet nee, laten. Ik kan het niet laten, ik ben er steeds mee bezig. En ook als je, waar je ook loopt en waar je komt... kom je langs de bakkerij, ga je kijken. Je loopt de winkel een keer door en zegt ze... kan ik je helpen? Nee hoor, kijk alleen maar... zeg ik dan, ja. Maar dat hebben mijn kinderen ook al. Als ze een bakkerij zien, dan moeten ze erin. En even kijken, weet je wel. Ja, precies. Het blijft gewoon trekken. En wanneer uh, was het grote moment daar dat de zaak van jezelf werd? Ja, dat is ook een heel verhaal. Mijn moeder werd uh, plotseling ziek en kwam te overlijden. 17 februari 1956. En nou ja, dan is er natuurlijk weer een hele klap voor mijn vader. Want hij verliest zijn tweede vrouw verder. Hij is met twee vrouwen niet eens... Uh, 1, 29 en met de andere maar 16, 13 jaar, jaar. 13 jaar. Dus 42 jaar getrouwd geweest. Dus er was weer een hele klap voor mijn vader. En uh, nou ja, dan moet er een hoop geregeld worden natuurlijk. En toen kwam mijn vader bij de notaris en die zegt tegen hem... Joh, je moet die zaak aan je zoon verkopen. En toen was je 24? Dat was ik 24, ja. En dat heeft hij toen gedaan. En hij heeft ook het pand gelijk aan mij verkocht. En dat was het mooie. Want hij kwam zelf in 59 te overleden. Toen kon ik gewoon door blijven draaien. Want anders had ik toch een hoop trammeland gehad. Om het allemaal op mijn naam te krijgen. Ja, met de, met de viscus en uh, de... Viscus, met de familie, de, uh, de, uh, ja. Er zal toch allemaal wel meegevallen zijn met de familie. Maar die dachten er toch weer anders over als mijn vader. Want ja, we werkten hiervoor veilig. Voor een zakcentje. Ja. En je kreeg de kosten en je kreeg kleren, dat was alles. En geld voor een salaris was er niet feitelijk. En je broers, die hebben nooit in de zaak gewerkt? Die nooit, nee, nee. Die hadden nee, daar nee, geen feeling voor? Nee. helemaal niet. Piet zeer zeker niet. Jaap heb hem nog wel eens geholpen, maar met Piet heb ik nooit in de bakker zijn gestaan. Wel met Jaap samen af en toe nog. En, toen, Jannie, je en zusje... Jannie heeft toen, mijn moeder kwam te overlijden, heeft Jannie, ja, die werkte bij de NZH. Die is toen in de winkel gekomen en dat heeft ze gedaan tot ze ging trouwen. Maar ze heeft daarna toch altijd nogal weer dingen gedaan. Ze hebben altijd de rekeningen geschreven bij wijze van spreken. En later op het hebben heb ze in de winkel gestaan ook. Ja. Ja. En dat heb ze het nog over tot ze dat een leuke tijd vond. Tot ik de zaak over deed. Had je nooit moeten doen, zei ze. Ja. Nou, we gaan nog even terug. Uh, jij nam dus de, de zaak over in 1957. Ja, 57. 57. 1 april 57. Ja. Het was geen mop. Nee, nee, nee. nee, nee. Nou ja, en je was 5 uh, februari 24 geworden, ja, dus uh, ja, dat ja. was allemaal. Uh, en hoe ben je verder gevaren? Ja, um, de, de zaak is toen aardig uh, gegroeid steeds. En het werd steeds meer en meer en meer. En ja, dan kom je ruimte tekort, dus je moet uitbreiden. We, hebben, uh, we hadden eerst al de winkel vergroot. Dit was een klein winkeltje, ik geloof 12 of 15 vierkante meter. Ja, je komt op een gegeven moment de ruimte tekort. Want je hebt steeds meer artikelen die je neer moet zetten. Er komen meer klanten die moeten erin Dus toen had ik eerst al eens een keer een andere winkelbetimming erin gezet. En na een aantal jaren, toen was ik ondertussen getrouwd ook met Adriaan. Nou, en uh, toen hebben we de winkel groter gemaakt. We hebben het hele beneden gebeuren gesloopt. We hebben de camera suite en de Serre. Hebben we een grote kamer van gemaakt met de keuken erachter. En de keuken zat achter de winkel. Die hebben we toen uh, bij de winkel getrokken. Dus toen hadden we een mooie grote winkel. Ja. En dat hebben we nog volgehouden daar tot 1981. En toen werd het toch, alles ging om je heen dicht. Ja. Toen werd het tijd om eens wat anders te zoeken. Wat ik al jaren verder gedaan had. Ik had regelmatig gekeken of er een geschikt pand was in de... In de Halterstraat ja, of Grote Krocht. En altijd was er wat aan de hand. Maar ja, je zaak verandert natuurlijk ook. We hadden eerst een winkel met de wijken. De wijken werden te duur, dus die gingen weg. Toen kregen we veel strandklanten. Wij werden te duur voor het strand, dus die gingen broodjes goedkoper halen. Dus die klanten raak je ook kwijt. Toen hebben we een tijdje kruideniers gehad waar we voor leverden. Ja, onder andere beschikken. Leek zei onder ik. onder andere Kees. Leek heb ik in het uh, ja. verleden hier ook een ja, keer aan tafel gehad. Ja, ja. ja? Onder andere Leek en de NKB en Disseldorf. En hadden we zomers hadden we Fokkie Zeijsner. Die had dat bij Tentenkamp met een grote winkel. Uh, Leo Zonneveld. Die zat op uh, Sandervoerden. Dus ja, had, uh, dat gaat toen weer omzet genoeg. Maar ja, uh, de NKB ging dicht. Leek ging... Uh, ja, Leek heeft nog een tijdje bestaan. Maar Disseldorf werd allemaal minder. Dus toen moest je toch zorgen tot je bij de mensen kwam. En toen zei de NKB tegen mij op een gegeven moment... joh, hij zei, ik ga ermee stoppen hoor, 1 september. Ik denk, nou, je kletst me net weg, want hij had het al eens meer geroepen. Dus hij deed het nooit. En ja hoor, 1 september, half augustus, zegt hij... ik uh, hoef geen brood meer te hebben, want ik ga uitverkoop houden. Nou, dus hij ging dicht. Hij zei, je kunt het huren. Ik zei, die tent voor jou helemaal niet hebben. Want hij is aan de volkant niet breed. En, maar ja, dan gaat zo'n klant je kwijt... en hij verkocht toch behoorlijk wat brood daar... Dat ga je dan toch merken, want je kosten in de bakkerij blijven hetzelfde. Ja. Uh, dus toen uh, zei ik tegen, had hij gezegd, moet je luisteren, ik ga toch nog eens met Jan praten. En uh, nou ja, goed, Jan kwam tegen, hij zat er op de taxi. Hij zei, joh, ik wil nog eens een keer met je praten. Ja, zei hij, nee, maar mijn probleem is, ik zoek woonruimte. En wij woonden toen op de Koninginnenweg... Ik zei, nou, in principe is het geen bezwaar. Hadden jullie de bovenverdieping ook bij de winkel getrokken? Was dat magazijn geworden of, of zoiets? Oh, uh, in de uh, Ja. Nou, dat, de, de bovenverdieping niet, maar we hadden wel, waar we zijn er gewoon op een gegeven moment? Want ik kocht een vriezer en uh, toen zei Adi tegen Mijn God, waar wil je die neerzetten? Ik zei, ja, dat moeten we eens even bekijken. Hè? Zo meteen zet ik hem nog in mijn kamer. Ik het. Nou vindt. Geen gek idee van je. Ja. Ja. Dus uh, de kamer weer verbouwd tot het magazijn. En dat bij de bakkerij getrokken meteen. En toen hebben we boven de hele boel verbouwd. hadden we vijf slaapkamers. hadden we drie slaapkamers. kielden hadden we over een badkamer. En één grote kamer hebben we gemaakt van andere twee kamers. En op de overloop hebben we de keuken gemaakt. Dus dat ging ook best. Maar uh, de ene slaapkamer zat ver tegen de kamer aan. En daar sliep mijn zoon en die sliep geen ene nacht. Op een gegeven moment zeiden we: Nou, we kijken En Ooit oh, kwam er een klant in de winkel. Die woonde op de Koninginnenweg. En die zegt tegen mevrouw, Ik ga mijn huis verkopen, is het niks voor jullie? En toen is ze wezen: Kijk, je moet toch eens even gaan kijken hoor. Want ik vond die huizen erg slecht. Want het waren Bruinsmahuizen, noemden ze dat vroeger? No. Ik weet niet of ik me herinner. Nou, Bruinsma die gebruikte in plaats van twee scheppen cement en één schep zand, drie scheppen zand en één schep cement. Oh. Als je er een vinger in de muur stapt, dan kwam het zand eruit lopen. Maar ik vond het toch wel een mooi huis. En het zat mooi op dat hoekje. Dus we hadden het huis gekocht. En dat kwam er weer goed van pas. Toen we de Raad gingen kopen. Want toen wilde Janijs heel graag in dat huis wonen. Dus had hij tegen me. Nou, ik ga nog één keer met je mee. Want je blijft dan zeuren. Zeg ze, je elke wel een keer wat anders. Dus die wilde wel boven wonen. En dan hebben we heerlijk gewoond jaren. Op het Raad Op het Raad ja. Ja. ja. En even voor de luisteraars. Dat is uh, het pand waar nu... Van is het? Ja, Patichou ja. heet het ofzo, ja. Ja. Ja. Van nee. of zo. Van Vessem, Le ja. ja. Nee. nee, maar even, hè, want wij, ik weet waar jij over praat... maar ja. de mensen nee, daarom, aan de radio ja. die weten dat niet. Nee. Dus jij begon uh, op het Raadhuisplein? Ja, in 1982, 25 februari zijn we daar gestart... Ja, en dat is werkelijk uh, een fantastisch succes geweest. Want we hebben daar nou ja, fantastische jaren gehad nog. Maar inmiddels was dus de banketbakkerij van Oom Barend en Tante Corrie afgesloten. Ja. Dus je had ook het banketbakker hadden, erbij. Ja, gekregen. in de jaren zeventig hadden we het hele banketgebeuren erbij. Dus dat betekent taarten alles, en de Emma-plakken ja, ja, en, en de ja, soezen. Ja, ja, en de, ja. Ja, ja, precies. Maar we waren al een paar jaar eerder met gebak begonnen. En ik kun je zien hoe een broodbakker ik veilig ben. Ik ben er weer mee gestopt op een gegeven moment. Want het gebak lag me niet. Totdat het allemaal Bayern dan stopte. En die heeft toen een aantal jaren bij mij gewerkt. En, ja, en zo is dat eigenlijk uitgegroeid tot hetgeen wat het was toen wij stopten op het Ja, Ik heb dat zelf gedaan tot en met uh, 95. En toen heb ik de zaak verkocht aan Peter Bosch. Toen heb ik ja, een paap er nog in gezeten. En nu zit het al van vester in. Ja, precies. Maar uh, koekjes bakken doe je nog steeds ja, de als de beste? Dat heb ik, ja, ik heb het hele vak eerst me verder aangewaaid. Ik ging vaak bij Barend Bosman kijken in de bakkerij. En uh, dan vroeg ik wel eens, hoe doe je dit, hoe doe je dat? En zo heb ik verder ik heb het manketbakkersvak geleerd. Want ik heb het ook opgeschreven dat mijn vrouw was tegen de klanten zei... als ze op zondag een taart kwamen halen van... ja, hij is niet zo mooi als door de week's. Want mijn man heeft hem gemaakt en dat is een broodbakker. <laughs> ja, precies. Maar ik kon erom lachen, gelukkig hoor. Ja, want op een gegeven moment, uh, lees ik in jouw verhaal... hadden jullie drie broodbakkers en een banketbakker in dienst ja, op het drie raadhuisplein. Drie banketbakkers liefde. drie en half zelfs. Zo. Ja, nee, dat is echt een succes geweest op het raadhuisplein. <laughs> ja. Ja, zo, uh, zo gaat het. Hè? En ja. tot uh, september 1995. En er zit nog steeds in dat pand een bakker. bakker ja. He, dus de geschiedenis van Bakkerkeur is doorgegaan. doorgegaan ja. In Vessum Van Vessum vandaar 100 jaar uh, uh, uh, uh, uh, het is, bakkerij. Het is eigenlijk uh, de enige bakkerij nog die, op stand, die nog bestaat. Van al die 26 die er geweest zijn. Ja, en ja. Bertram aan de overkant. En Bertram ja, die is later weer aankomen je natuurlijk. Hè? Ja, ja. Ja. Ja, dat is nog een echte warme bakker. Ja, en nu pretenderen ze in supermarkten dat ze een warme bakker zijn... en dan worden er half afgebakken producten in de Daar wil ik niks over zeggen. Nee, dat is maar groot gelijk ook. Want daar kunnen we uren over kletsen. Ja, precies. En het leuke is nou ook weer, dat bij Albert Heijn staat bijvoorbeeld een jongen in de winkel... en die heet Bert Keur... Ja, en ja, dan zeggen we bakken. Die staat er het brood af te bakken en dan, <coughs> en dan zeggen van we bakkenkeur, tegen hem. <laughs> maar dat is er even de kouwe, ja. oh, <laughs> niet van bakketje. <coughs> <coughs> nou, ik zal even een slokje water nemen. Ja. Hoe ver staan we op de rit? Nou, we kunnen nog even oh, heel eventjes. Nee. Ja. Goed, ik, wat ik nog even als kruisje op mijn verhaal had gezet, dat was iets wat ik niet snapte, dus dat is even terug in de tijd dat de sanering begon. Wat hield nou de sanering in? Nou, de sanering hield in dat je vrijwillig uh, de bakkers bij elkaar zijn gaan zitten en gezegd hebben op een gegeven moment, ja, we lopen nou zoveel wijken en we lopen Christmas door elkaar. Het is. Kostenbesparend om die wijken te gaan verdelen. Dus je begon op een gegeven moment werk dingen te doen die tegen de draad in zijn. Want je gaat de mensen dan verplichten om brood voor jou te nemen. Ja, precies. En ja, financieel was dat beter. Maar zakelijk gezien was het... Je werd helemaal doodgeslagen, je kon geen kant meer op. Want dat heb ik ook geschreven. Dan mocht ik wel bijvoorbeeld 15 gebakjes in de brede Rooster brengen. Maar ik mocht niet 15 broodjes meenemen voor die mensen. Dan zeggen, ik zeggen, nou, de gebakjes kom ik wel brengen. De broodjes moet je even komen halen. Wat natuurlijk waanzin is. Ik bedoel, je moet een klein beetje souplesse moet je in die dingen hebben. En mijn collega's waren op een gegeven moment zo zeurderig... dat ik bracht dan een half broodje op de Koninginnenweg thuis eventjes. Toen kom ik op een vergadering en zeggen ze... Hé, hey, uh, jij houdt je helemaal niet aan de regels... want je brengt uh, brood op de Koninginnenweg. Ik zei, nou mag ik thuis even een half broodje afleveren. Uh, op, dat ging steeds meer tegen me... Mm, nou ja, het zat mij niet lekker. Ik was zakelijk doodgeslagen feitelijk. En je wilt vooruit als ondernemer. Nou, dat was dus de sanering. Juist. Is mijn vraag ook weer beantwoord? Nou, ik denk dat we aardig door de geschiedenis heen zijn uh, gegaan. Ik dank je heel hartelijk. We hebben zelfs de laatste muziek geskipt... om uh, jou je verhaal af te, je enthousiaste verhaal af te kunnen laten maken. Ik dank je heel hartelijk voor je komst hier, Maarten. Ik hoop dat we... Uh, je bent ook nog wel eens bezig met andere onderwerpen. Jawel, ja. Je verdiept je graag in de geschiedenis. Dus wie weet zien we af, hier ja. nog... Een Keer terug aan tafel. Ik ben echt een woensant voor wat dat er gaat. Hè? Nou, dus dat er gaat. Uh, ah, ja. Helemaal fijn. Ja, ik heb dit heel graag gedaan en, nou, uh, en bedankt voor je heerlijke koekjes, maar ja. we konden ze tijdens de uitzending niet nee, dat, eten, dat, want dat kraakt dat zo. Krispens en knappert. Dan, we nee. geven het straks ook aan uh, Albert Jan en uh, Rob Vos die het uh, Rob Harms die het uh, programma hier nadoen. Ja. Ik wil nog even aan de luisteraars zeggen dat wij volgende week in dit programma hebben de heer Sjors Kiefer van ja, Pavillon Kiefer vroeger. En die ook ja, weet heel veel van de geschiedenis van Zandvoort. Ik ben heel benieuwd wat hij te vertellen heeft. Maar dat het boeiend en interessant zal worden, dat weet ik zeker. Dank u wel. Dank je wel, Jan Kool, voor de techniek. Dankjewel dankjewel dank je wel, Maarten. Dank u wel, luisteraars. en gedaan, ja. Tot volgende week.